Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. In Leeuwarden en omgeving is er een grote stroomstoring. Die ontstond volgens net meer Tennet... doordat er een schip tegen hoogspanningskabels voer... op het Van Haringsma kanaal tussen Vraneker en Leeuwarden. Daarbij raakte niemand gewond. Wel brak er een kabel af en raakte een andere zwaar beschadigd. Tennet zegt dat tussen de 20.000 en 30.000 huishoudens zonder stroom zitten. De verwachting is dat het nog uren duurt tot de storing is verholpen. Vanwege het stroomuitval zijn winkels in Leeuwarden eerder dichtgegaan. Ook blijven meerdere bruggen gesloten voor boten. In de zuidelijke stad Gainjoenis in Gaza is een vijfde journalist overleden als gevolg van de Israëlische aanvallen op het Nasser ziekenhuis vanochtend. De Palestijnse gezondheidsautoriteit meldt dat daarbij in totaal zeker twintig mensen zijn gedood. Het medisch centrum werd twee keer aangevallen met drones, kort na elkaar. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept op om de aanvallen op de gezondheidszorg in Gaza te stoppen. Ook pleit de organisatie opnieuw voor een staakt het vuren. De man die vastzit voor de moord op de 17-jarige Lisa uit Abkoude blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Volgens het OM is het nog steeds niet duidelijk uit welk land de man afkomstig is. Ook zijn leeftijd is niet zeker omdat er onduidelijkheid is over zijn papieren. De verdachte werd donderdag aangehouden in een locatie van het COA in Amsterdam. Er wordt verdacht van de moord op Lisa en van een gewelddadige verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam eerder deze maand. Vanwege koperdiefstal is het treinverkeer rond Zwolle nog urenlang flink ontregeld. Tussen Zwolle en Kampen rijden helemaal geen treinen en vanaf Zwolle naar Amersfoort en Lelystad rijden alleen Intercities. De overlast duurt tot half twaalf vanavond.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 Dit is Erik even van de AWB. Nog een aantal flinke files in Noord-Holland onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Waddenoord-dorp en knoop het Velsen 12 km file met 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Diemen voor Amsterdam, Gaasperdam 3 km met 10 minuten op onthoud.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 De herhaling van Alternative FM.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 Dan denk ik wel eens, oh, ik, ik, ik zie wat Jack probeert. <laughs> ja. Ik denk dat ik dat beter kan. En <laughs> dan ga ik proberen om, uh, nou, om dat dus te doen. Maar ik, ik merk dat, dat Jack dat ook wel eens heeft. Dat, van, uh, ik, ik ga nu een rode smet niet schrijven. <laughs> ja. Um, ja, en mensen van buiten de gemeente vinden het payex veel sneller. Ja. Ook mede door, uh, dankzij jou. Ja. jou. Jij stuurt ook af en toe een naam door.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 Ja, de taken die ik uitvoer heb ik net al. Ja, dat heb je gezegd. Maar ik bedoel, als het om het muzikale gedeelte gaat, als de een met een bijvoorbeeld een idee komt dat jij denkt: Hey, heb ik dat niet bekijken? Dat je er ook iets mee zou kunnen doen? Ja, zoals ik zeg, je raakt altijd wel geïnspireerd door wat anderen doen. Voor mij is het vaak inmiddels meer dat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 zingen dit dit, dit dit zijn geen woorden of zinnen die in een liedje passen ja um, en, en dan hoor je op een gegeven moment nou, Frank Bond op een gegeven moment zingen over die uh, die alphabet remains in my soup even mm -hmm. oh je kan wel gewoon over soep een liedje, een liedje schrijven <laughs> ja. en um, je ja. het ook over een kat uh, gehad hè ja. in, uh, <laughs> onder zijn uh, pseudoniem uh, Francis Alban Blake ja, ja, hij zie je nu vooral even de cliff van Red Herring voor me. Ja, uh, ook dat. Ja, hij heeft ook al iets met een kat gedaan. Ja, bij, ja. Bij, bij, volgens mij de EP die hij uit heeft uh, gebracht. Na Passages. Ja, dat dus, is uh, Francis Elman Blake dan. Ja, ja, dat zeg ik. Ja. Daar heeft het uh, mee te maken. Want de katten uh, in de familie Bond die komen regelmatig uh, terug, heb ik het idee. Want uh, bij PJ Bond, waar we zo direct uh, nog aan uh, toekomen... ...daar uh, zit ook nog uh, ergens... Bij In Our Time zit ook nog ergens uh, een, uh, een song over een kat. Um, we gaan uh, eerst uh, nog iets uh, laten horen van iemand uit het uh, schilderen. En die uh, volgt op dit moment een opleiding in Tilburg. En dat is Lucie Fabienne. En dit is uh, de, de, ja, eigenlijk de strip-down versie van de Imposter Song. Look, I can play a little guitar. But so does everyone.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 you know what i'm doing i don't know when, but you'll see right through me how long will it take till i fail it faking and overcompensating? i got the call back but that must be mistaken i got the call back but that must be a mistake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 It's always dead as a voice that whispers in my head. Gotta hand it to you, you're a good actress. As a voice that whispers in my head, whatever I it do, it's always dead as a voice that whispers in my head. Gotta hand it to you, you're a good actress. I just pretend to know what I'm doing. I don't know and what you see right.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 Lost in you lost in you. Die uh, is een beetje ook een beetje in uh, dezelfde. Stijl, ik zeg nadrukkelijk stijl, van Il Miglior Francis Alban Blake. Die ja, ze zijn uh, dat, beide iets weg van, uh, ja, ja er van zit een beetje, 1000, ja, ja uh, maar ik uh, vind hem uh, heel erg mooi, deze nieuwe song van jou, uh, Dank op zich, uh, ik zou bijna zeggen, uh, mogen we hem volgende week al uh, laten, laten we horen, maar goed, ja, je hebt hem tenslotte hier gespeeld, dus dan, uh, dan gaat hij natuurlijk, uh, dan laten we hem ook horen. Yeah.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 ja, het, uh, het applausje klinkt, klinkt zo als wij ooit alternatieve fan-mensen zijn begonnen met, met, met dit verhaal. Ja, zo klinkt het in ieder geval. Uh, dat waren de, de nummers van uh, Jacob D. Edward. Hij dat is je inmiddels... lekker gescheiden, hè, zo'n applaus ja ja, ja, ja, ja, maar uh, ik neem aan dat je ze ook uh, gekregen hebt op het moment dat je ze al liet horen tijdens een uh, avondje Piers Songrijders ze killed of niet? Heb je ze daar al uh, gespeeld, of helemaal ik of niet? Ik heb ze daar al gespeeld. Ja, ik ga ze niet uh, opnemen voordat ik... Uh...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 Dat is dus de, de eerste. Uh, hoe ben jij. Uh, wat was de aanleiding om dat liedje te schrijven? Nou, dit nummer, het idee voor dit nummer, in heel veel van de tekst is al 2,5 jaar oud. Mm -hmm. Maar ik heb hem nog nooit af kunnen krijgen. Hij was altijd veel te aritmisch. En nee, hij werkte muzikaal gezien niet. En textueel gezien eigenlijk ook niet. En ik heb daar echt. Frank af me een deadline, vragmond, Alaska mm -hmm. om uh, voor de opnames. Dus ik moest hem afschrijven. En ik heb hem eigenlijk heel erg versimpeld.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 Uh, of zoveel mogelijk als ik het op kan noemen in een liedje dat het nog werkt zeg maar, want ik heb ja. nog veel meer gebreken en daar kan ik uh, drie albums <laughs> over schrijven denk ja. ik. Maar uh, ik neem mezelf heel erg op de korrel in uh, deze liefdesliederen, uh, in deze drie luik over liefde. Ga je dat ook uh, op het podium ook uh, vertellen als je ze gaat uh, spelen? Dus als je deze thema's uitwerkt tot die EP's waar je het net over hebt, uh, die trilogie, uh, dat je dat uh, ook uh, op die manier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 Dat hoor je na het gesprek vooraf natuurlijk. Uh, all I want to do is party van Newland zelf. En dan het uh, gesprek met Elsa van der Greft.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 een band of... Ja, er zijn wel een paar zangeressen die we beide mooi vinden. Mm -hmm. Maar um, in principe is het wel heel verschillend. En dat is ook wel de leuke uitdaging hierin. Hè? Dat je dus eigenlijk verschillende stijlen toch combineert. Of in ieder geval, um,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 hoe die lijnen schrijft en maakt, dus daar was ik wel, uh, daar was ik wel voor te porren. En zo kwam het dan langzaam van, uh, nou, dat hij zijn nummer van mij handen nam en zo, gro groeit het dan een beetje. Ja, het is eigenlijk uh, een min of meer een beetje ontstaan in de loop der tijd, Zoiets. Ja. Ja. En je raakt in gesprekken over muziek en uh, je deelt dus wat dingen en zo langzaam aan. Uh, ja ga je samenwerken ja uh, we staan dus eigenlijk aan de vooravond van een single release uh, van Newels als ik het goed uitspreek hè ja zeker Newels ja Newels uh, dat is uh, min of meer die naam is uh, min of meer uit jouw koker. want ik had een paar weken geleden had ik Alex zelf in, in de uitzending en die zegt ja maar het is toch echt Elze de uh, uh, ja it, de naam is toch echt uh, bij Elsen vandaan gekomen klopt dat ook ja, ja, dat klopt. Ja. En, kijk, hij heeft heel veel, wat al eigenlijk het begint met nieuw. Ja. Nieuw land, Slide en ja nieuw land is natuurlijk de Nederlandse tak. Ja. Daarvan, dus uh, ik had wel uh, iets van, nou, het is leuk als het ergens nog een raakvlak heeft ofzo. zo mm -hmm. Kijk, en mijn naam zit er wat in, want ik heb natuurlijk Elze dus Els. Maar ja. En dan net een beetje anders. En dan dacht ik van, ja, je Welsh een bron van muziek, zo was ik wat aan het puzzelen. En dus dit vond ik de mooiste.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 Traag op Spotify natuurlijk hè? maar dat is ook is nog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 En laatst stond er dus een artikel in uh, Trouw. Jacob D. Edward bevestigt inderdaad 17 nummers op, uh, op het album en de dus zinny die bundel. Uh, maar ja, afgelopen week stond er in Trouw een uh, stuk van Paul... waarin hij dus aankondigde dat hij een aantal boekwinkels langs gaat... om daar um, die nummers te spelen die dus gebaseerd ja. zijn op, uh, op Hemingway. Ja, uh, want... Uh...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 nummer op die hij als single had uitgebracht. En daar, daar gaan we dit u uh, fijn mee afsluiten. En dat nummer, dat heet The End of Something.